omdat het de eerste keer was dat ze weer terug was op Capitol Hill... kreeg ze na de stemming een groot applaus van alle afgevaardigden. En nu het Huis van Afgevaardigden het schuldenakkoord heeft goedgekeurd... moet alleen nog de Senaat het groene licht geven. En dat levert naar verwachting geen problemen op. De stemming staat gepland voor vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. President Obama zal zo snel mogelijk daarna... zijn handtekening onder het akkoord zetten.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 Tot besluit het weer. Flinke zonnige periode. De temperatuur loopt op naar 24 graden aan zee tot 28 in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Muiderslot 2 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europoort... tussen rotterdam IJsselmonde en het Vaanplein 3 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 2 augustus. De financiële markten zijn open en we gaan zo eens even kijken of er gereageerd wordt op de overeenstemming in het Huis van Afgevaardigden. Maar eerst die stemming zelf daar. Het was ontzettend ontspannend in het Huis van Afgevaardigden gisteravond. Werd het voorstel over de verhoging van het schuldenplafond wel of niet aangenomen. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, die smeekte de leden van het huis gisteravond zo ongeveer om toch vooral voor het voorstel te stemmen. Please think that of what could happen if we defaulted. Please, please, please come down in favor of, again, preventing the collateral damage to, from reaching our seniors and our veterans. Uh, I urge you to consider voting yes, but I completely respect uh, the hesitation that members have.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 En ik denk dat we dat soort kind of content in deze in kunnen vinden. Correspondent Jacqueline Ekman over de toch nog verrassende uitslag van de stemming. Uiteindelijk uh, tellen we 269 afgevaardigden die stemden voor en 161 hebben tegen gestemd. En bij de tegenstemmers uh, zaten een aantal.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 De waardering van het publiek voor het congres schommelt tussen de 20 en 25 procent. En na de afgelopen week zal dat nog een paar procentpunt gedaald zijn. De politiek als geheel heeft het dus allemaal geen goed gedaan. Maar hoe zit het, hoofd van die hoe zit het met het hoofd van die Amerikaanse politiek, met president Obama? Nogmaals, Jacqueline Ekman.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 Tom Jan Meewes, dus van NRC, die zei dat het korte dag daarvoor is. Goed, we gaan daarover praten, verder over die 2400 miljard bezuinigingen... met economieredacteur André Meinema. Nou ja, André, we gaan het vooral eventjes hebben over de stemming onder de beleggers. Want waar wij natuurlijk benieuwd naar zijn, is van hoe gaat dat dan vervolgens op de beurs? Ik hoor beursgeluiden, dat zullen vast en zeker de schermen zijn die dat geluid maken. Hoe is de stemming? Uh, nog altijd negatief. Uh, gisteren waren we wel opgelucht uh, begonnen met de dag. Toen dat akkoord bekend werd, ook al wist men dat er nog stemmingen moesten komen en, meer, en dat het allemaal nog niet van een leien dakje ging. Maar in ieder geval opluchting onder beleggers dat het niet tot een afwaardering is gekomen. Maar ja, in de loop van de dag kwam er uh, roet in het eten door uh, tegenvallende Amerikaanse macrocijfers over de economie daar. En toen zakte de hele boel weer in, zowel in Europa als in de uh, Verenigde Staten als in Azië, met als gevolg rode, soms ook diep rode cijfers op de borden. En ook vanmorgen zijn we weer begonnen met rode cijfers. Kleine verliesjes uh, op de beurzen van uh, Londen, Parijs, Frankfurt en ook in Amsterdam op dit moment, een verliesje van een tiende van de op 324 punten een stand waarvoor je ongeveer terug moet naar de maand september vorig jaar weer een klein beetje een vergelijkende ja. hoogte hebben. Ja, maar de kleine verliesjes, dan valt dat toch wel mee? Of ben ik dan te optimistisch? Ja, ik denk je dat je te optimistisch bent. Want je zou kunnen zeggen, de voorbije maanden... wordt de, de financiële markten, worden de beurs beheerst... door een viertal factoren. Dat wil zeggen tegenvallende of wisselende berichten... over de economie, hoe gaat het in Europa en in de Verenigde Staten... winstwaarschuwingen van bedrijven... de Europese schuldencrisis die van tijd tot tijd weer de kop opsteekt... en ook de Amerikaanse schuldencrisis. En de, de combinatie van die vier factoren... die zorgen nu al, al weken, al maandenlang... voor afkalvend vertrouwen onder de beleggers. Dalende beurzenkoersen voortdurend weer opkrabbelen en dan weer hardvallen. Zoals ook gisteren weer heb je een schuldenakkoord. Komt er weer een tegenvallend Amerikaans macrocijfer overheen over de inkoopmanagers... waardoor de productie en de industrie wat minder presteren dan gedacht en gehoopt. En dan hoort uh, dat weer roet in het eten en zie je dus de beurzenkoersen weer dalen. Ja, maar goed, aan de andere kant zou je ook uh, kunnen zeggen... nou, dit is dan een, een dag van, van, van hoop. Maar het is heel fragiel. Dus er hoeft maar een slecht cijfer te komen vandaag. Of de, uh, alles gaat weer richting rood. Ja, absoluut. Het, de, de beurzen hebben op dit moment geen enkele ruggengraat. En hebben ook weinig steun. Ik bedoel, men, men loopt er voortdurend aan tegen het, tegen het geduw en getouwtrek en het getreuzel. Of het nou over de Europese schuldencrisis gaat of over de Amerikaanse schuldencrisis. Het is ook niet overtuigend allemaal. Uh, bovendien blijf je, je zeggen, van, uh, met die bij elkaar geraapte. En bij elkaar geschraapte geld en oplossingen kom je er eigenlijk ook niet helemaal. Want bijvoorbeeld in het Amerikaanse geval, men heeft een akkoord... en men heeft plannen voor de bezuinigen en het verhogen van het schuldenplafond. En tegelijkertijd is eh, ondanks dat akkoord het verlies van de AAA-status van Amerika nog lang niet voorbij... Zelfs nee. een reële mogelijkheid. Blijft... En je zou kunnen zeggen: de markten houden gewoon nog rekening mee dat het gaat gebeuren. Ja, het blijft boven de markt hangen. En, en, en, en positieve cijfers, uh, want ik, ik zie hier bijvoorbeeld de DSM uh, een, een aardig resultaat heeft. Dat stuurt zo'n beurs dan ook niet omhoog. Nee, want je ook kunnen zeggen: ja, dan heb je een, een mooi resultaat als, als bedrijf uh, neergezet. En dat wordt uh, voorbije week ook wel het geval. Uh, maar dat valt dan zeg maar in een markt die niet helemaal lekker meeloopt. Ja, op dit moment DSM wel 2% hoger. Dat is dan fijn, dat is mooi meegenomen. Had dan ook een winst die uh, behoorlijk hoger uitviel. Mede dankzij een eenmalige meevaller in de, in de cijfers. Dus op zich goede cijfers. Ze doen het ook goed, onze grootste wereld, wereldsgrootste vitamineproducent. Uh, maar ja, als je in een beursklimaat terechtkomt, als bedrijf ook met goede cijfers, dat het niet helemaal lekker loopt, waar men het wantrouwen heeft, waar men met een donkere bril op naar, naar voren kijkt, dan helpt dat niet zo gek veel. Nee, wat een somber gesprek, André. We houden we nee. ermee op? Mooi Dag. dag. We gaan het hebben over Cadel Evans. Want wie Cadell Evans een keertje echt uh, wil zien fietsen, die moet vanavond naar Veen Friesland. Daar doet uh, de Toerwinnaar uh, vanavond mee aan een criterium. En het is overigens het enige criterium dat hij rijdt in Nederland. Andries Hoekstra, die het uh, criterium organiseert, die vertelt hoe hij erin geslaagd is om Evans naar de Veen te halen. Uh, een kwestie van uh, goed inkopen voor mij. Uh, we hadden natuurlijk uh, nog een week extra de tijd om, uh, om renners te contacteren voor sluit te Veen. En uh, we hebben heel lang gewacht dat echt uh, duidelijk was wie, uh, wie de gele trui zou gaan winnen. En toen zijn we zaken gaan doen uh, via cycling service. Yeah. En het pakte goed uit. En uh, zondag nacht na de etappe, na de Jean Lucé, uh, werd het duidelijk uh, dat de Evans naast hij zich zou komen. Ja, dus maar als Evans uh, de tour niet had gewonnen, dan hadden jullie slecht gehad. Uh, dan waren we wel uh, de achterna. Ja. ja, want jullie we wilden de, de al... gele trui hebben per se. Yeah. Ja, per se de gele trui. Ja. En um, wat, wat, wat heeft u dan? Heeft u dan een heleboel geld of gewoon over, het, uh, over redingskracht... om zo'n uh, zo man, zo'n Evans, naar Surhuis de Veen te halen? Nou, dankzij je we, uh, hebben we voldoende budget om, uh, om de gele zeg maar, binnen te halen. Maar daarnaast ook, uh, maar ik zei, even uh, slim zaken doen. En wachten, wachten, wachten. En niet uh, ongeduldig worden. En uh, daardoor, zeg maar, uh, start vanavond de uh, Evans aan het starten. Ja, maar goed, uh, te lang wachten, dat wil ook wel eens uh, fataal zijn. Hè? Ik bedoel, um, dan zegt hij al van ja, ik zit helemaal vol. Ja, maar dat viel uh, met, met Evans dus wel mee. Hij rijdt gewoon met nog twee keer, eentje in België en eentje in Duitsland. En bij ons. Dus uh, hij was beschikbaar. En uh, nou ja, wij konden hem betalen. En, uh, en we hadden er nog geen andere contracten afgesloten. Dus je kunt die geld in één keer uitgeven, natuurlijk. Ja, precies. Hij is echt de grote ster. Uh, komen er verder nog uh, andere hele grote sterren? Uh, natuurlijk hebben we Johnny Hogeland, uh, Rob Ruijger, Westra, Westra, Bauke Mollema, Maarten Jalinghi. onze plaatselijke trots Pieter Weening, Ari Engels en Joost Postuma. Dus met elkaar negen uh, toerrenners. En uh, Pieter Weening erbij natuurlijk, uh, plaatselijke favoriet. En die won in mij uh, nog uh, een etappe in het Giro Italia. Dus er komen ook uh, heel veel uh, mensen op af.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 Wij zijn aan het eten Rotersweer, ja. Okay. En, nou, en, en nou ook een beetje met een pleugje Ja. En hoeveel kost dat nou om zo'n Evans naar Nederland te halen? Uh, natuurlijk kost het veel geld. En ja. Uh, Maar ja, wij praten nooit over die bedragen. Dat dus zou ook die nee. niet netjes zijn, natuurlijk. wij, wij hebben nou, dat uh, ik vraag ik u ook niet denk ik wat hij uh, verdient per jaar. Nou, dat dus, is minder uh, dan de balk de norm. Kan ik u wel nog? <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus uh, nee, we hebben een budget uh, met ons comité zeg maar voor een heel jaar. Of, je ook nog nog een centrumkroos in uh, december. Ja. Yeah. En dan uh, doen we toch. We hebben afgelopen zaterdag gehad, we 2.500 deelnemers aan meedelen.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 Nou, we kunnen ons hard ophalen. Wij, wij praten overigens zo tegen half acht nog even met Liewe met Westra. Ik uh, dank u wel en ik wens u een ontzettend mooie dag daar zo in uh, Seurhuis de Veen. Oké, okay, dank wel. Het is kwart over negen. Gesprek in de verleden tijd. Zometeen met tropische temperaturen in Nederland... zijn de schaatsers van TVM in training in Minsk wel te verstaan. Jolanda van der Velde, of de lopen weer ten einde? Ja, nog één uh, korte file die zal, denk ik, zo wel weer oplossen. Op de A15 van Gorkum naar Europort bij het van Plein, twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De KNRM zoekt redders aan de wal. Financiële steunpilaren dus, die het reddingswerk op het water willen sponsoren. Om te laten zien hoe belangrijk dat is, organiseert de KNRM deze zomer verschillende open avonden. Zoals gisteravond in Lauwersoog. Er was een lange rij wachtenden en die had wel zin in een tochtje per reddingsboot over het wat. Nou, welkom allemaal op het KNRM station van Lauwersoog. De KNRM Lauwersoog is een van de 42 stations van Nederland.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 Wat vind je ervan? Wat leuk. Gaaf. Wat hard hè? Ja zeker, maar dat ben ik wel gewend. Wat vond je ervan? Ja hoor, kijk maar. Ik ben een beetje nat geworden. <tie> dat geeft niks. Dat is te lol. U huh? heeft je bril ook nat? Zo is dat. <tie> Hallo, goedenavond. goedenavond. Jullie zijn laatste in de rij. Dat klopt. Dat klopt. Eh, toch niet?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 Ze we zoeken wel donateurs. Nou, dat gaan we ook zeker doen. Heel plezier nog. Dankjewel. Verslag was van Omroep Friesland, collega Hajo Bootsma. Mandy Pijnenburg is onderweg naar Nederland. 23-jarige Tilburgse zat vijf jaar vast... in de Dominicaanse Republiek voor drugsmokkel. Rick Goveren is schrijver van een boek over Mandy Pijnenburg. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ze heeft altijd gezegd dat ze door Loverboys uh, is gedwongen... He, om die cocaïne ja. naar Nederland te, te, te, te smokkelen... Was die invloed van die Loverboys inderdaad zo groot? Kon ze geen kant op? Kon ze geen nee zeggen? Ja, dat is altijd de vraag met Loverboys natuurlijk. Hè. Het is van afstand makkelijk roepen om, om te zeggen van je kan nee zeggen. Daar is natuurlijk ook, iedereen kan altijd nee zeggen. Alleen, eh, zij vertelde, eh, en zij heeft ook verklaard tegenover de politie... dat zij niet alleen werd bedreigd eh, en geslagen, of dat ze geslagen is... maar ook haar ouders en haar zusje zouden... Vier jaar zijn bedreigd. En dan moet als 18-jarige natuurlijk wel vrij sterk in je schoenen staan. om dat risico te nemen en dan nee te zeggen. Um, tijdens de rechtszaak, overigens, zijn, uh, is er niemand, uiteindelijk niemand veroordeeld. voor die, voor die loverboorpraktijken. Nee, want die zijn dat, wel voor de rechter gekomen. Ja, er zijn zeven mensen in Nederland aangehouden. Uh, vrij snel nadat men die verklaard had. in de loop van 2007 was dat. Uh, dat die mannen zijn aangehouden en één vrouw. Uh, en daar zijn er uiteindelijk vier van veroordeeld voor betrokkenheid bij de drugsmokkel waar men die uiteindelijk voor, uh, voor is opgepakt. Uh, dus man die had een koffer bij op een vliegveld in de Dominicaanse Republiek. Uh, zij zei, die moest ik meenemen. En voor die drugsmokkel zijn in Nederland vier mensen veroordeeld. Een van die mannen die is aanvankelijk ook veroordeeld voor mensenhandel, uh, dus zeg maar loverboy praktijken, maar die is in hoge beroep uh, daarvan vrijgesproken. Dat was uh, niet te bewijzen. En dat is hm. natuurlijk vaak met dit soort, uh, zit, dit soort zaken. Ja, want het is altijd vaak het woord, inderdaad, van het meisje wat het slachtoffer is. Tegenover inderdaad de bende, zal ik maar even zeggen. Ja. Uh, die zeggen van dat, dat niet het geval is en dat het vrijwillig wat gebeurde. Klopt. Nou ja, dat is natuurlijk altijd, dat is natuurlijk altijd de vraag. Er waren wel uh, vond ik er ook voor behoorlijk sterke aanwijzingen telefoons die waren afgetapt en die ook op het moment dat men die op het vliegveld uh, naar Brussel werd gebracht, eerst via Rotterdam, uh, Tilburg, Rotterdam, toen Brussel. Daar waren uh, de telefoon van een van de. Uh, uh, ja, bendeleden om het maar even zo te noemen. het was een beetje een losvaste groep. Uh, die was daarbij in de buurt. Ook toen men die voor het eerst de prostitutie in werd gedwongen in Amsterdam. Toen waren ook de, was daar ook de telefoon van ja, de hoofdverdachte. Om het maar even zo te zeggen. Die was daar in de buurt. Ja, dat soort dingen uh, er wel op dat ze er een uitval uh, mee te maken hadden. Nee. En dat, dat, dat het niet helemaal uit de duim gezogen is. Uh, nee. Ze had wel een vrij sterk verhaal. Uh, en hebben die, uh, die bendeleden ooit nog geprobeerd... Trouwens, om contact met haar op te nemen in de Dominicaanse Republiek? Voor zover ik weet uh, niet... Uh, maar dat gaan we uh, vanmiddag allemaal horen, hoop ik. Ja, want het uh, is misschien nog wel ook een gevaar nu. Uh, of uh, is ze sterk genoeg, want u heeft er ook bezocht in de gevangenis... Ja. om dat te kunnen weerstaan? Ja, dat, dat, is, dat, vind, ik een, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, dus die, kan ik, die, kan ik ook, die kan ik ook maar moeilijk beantwoorden. Uh, ik neem aan, en ik denk dat ze in die vijf jaar uh, op de Dominicaanse Republiek... eigenlijk wel uh, goed, behoorlijke tijd heeft gehad om na te denken... en. Uh, en te leren, ze wordt ook eh, vanaf het moment dat ze thuiskomt... wordt ze wel stevig begeleid door om, om daar terugkeren zeg maar, in de Nederlandse maatschappij. Soepel te laten verlopen. Het is natuurlijk niet niks als je, als je vijf jaar op de Dominicaanse Republiek eh, heb, rond de, ja, hebt, hebt gezeten. Eh, om dan... Eh, van de een de andere dag terug te komen in Nederland. Het is toch net even iets andere maatschappij. Het is een soort en, cultuurshock uh, lijkt me. U, u, u, u, u, u bent daar in de gevangenis geweest. Hè? Want, u bent in de gevangenis geweest. U heeft ja, ik daar heb toch het bezocht? opgezocht daar. Ja, dan kunt u eens beschrijven van wat, wat voor omstandigheden uh, ze daar moest leven? Ja, het, het is niet zoals in Nederland. Hè. Daar liepen uh, zo af en toe de ratten zeg maar, door de cel en ze zaten met... Uh, uh... Uh, aanvankelijk met 23 en later met zes vrouwen op één uh, cel en, uh, en weinig privacy. En de uh, wc was gewoon een muurtje waar je achter zat. En uh, dat soort dingen, grote eetzalen, stoffig, heel warm. Maar uh, zij moet wel zeggen dat zij voor Dominicaanse begrippen in een van de betere gevangenissen zat uh, op het eiland. Uh, even buiten Santo Domingo de hoofdstad. Uh, dus in die zin heeft ze uh, uh, ja, geluk gehad, om het zo maar eens te zeggen. Ja, kijk niemand zit voor zo'n lol in de gevangenis. En, uh, en, uh, en zeker niet in, uh, in de Dominicaanse Republiek. Daar is altijd nog uh, um, een stuk zwaarder dan, uh, dan in Nederland. Uh. Ja. Uh, ze, heeft, uh, ze werd veroordeeld tot tien jaar. Uiteindelijk ja. werd het vijf. Um, ja. Kwam dat door alle media belangstelling ook uh, door uw optreden? Nou, ik, ik, ik zou... Dat dan ook van niet aan mij, aan mij willen weten. SBS heeft er ook een grote documentaire ja. over gemaakt. En er is heel veel aandacht voor haar zaak geweest. En ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk vast te stellen of dat heeft meegespeeld. Maar waarschijnlijk heeft dat wel invloed gehad, ja. Waarschijnlijk heeft dat wel invloed gehad. Ja. Het feit dat er in Nederland een uh, jongen en dat, uh, ver veroordeeld is, hè, aanvankelijk in eerste aanleg... Uh, voor de Loffenboy praktijken. Dat heeft waarschijnlijk voor de Dominicaanse Republiek... ook wel eens een invloed gehad. En die dacht, er is in Nederland iemand veroordeeld... voor, uh, eh, voor vanwege het feit dat precies. zij zou zijn gedwongen. Wellicht heeft dat die strafvermindering... voor haar ook wel opgeleverd. Maar ja, goed, dat, dat is natuurlijk altijd een beetje... Het is die, die kijken. De, er is ja. een hele uitgebreide toelichting... Uh, naar, nee. niet naar mij toe opgekomen. Nou goed, zij komt vandaag terug... en ze zal ja. uh, de media te woord staan uh, vanmiddag op uh, Schiphol. Ik dank u wel, meneer Goverder. Rick Goverder was daar, schrijven van een boek over Mindy Pijnenburg. Graag gedaan. Dag. Gaan we het tot slot van uh, de uitzending nog hebben over schaatsen. Ja, het wordt een warme dag. Op een zomerse dag als vandaag is die ijsbaan namelijk wel heel ver weg. Maar niet voor die schaatsers van TVM. Ze zijn namelijk op trainingskamp, daar gaan ze naartoe, naar Minsk. TVM-coach Gerard Kemkers legt uit waarom zijn team in de Wit-Russische hoofdstad is neergestreken. Omdat we daar uh, uitstekende trainingsfaciliteiten hebben ontdekt. En daar ligt, uh, daar ligt ijs in een periode dat uh, op geen enkele ijsbaan in, uh, in Europa verder uh, ijs ligt.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 In het vliegtuig, is de kans echt klein dat we daar iets tegenkomen. Uh, hoe lang blijft u daar uh, met de status? Twaalf uh, uh, dagen. Twaalf dagen. En dan gaat de reis weer naar andere reis toe?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 Perfect, dank wel. Minsk, het is een mooie stad. Karel Johan de Zwart voor Goedemorgen Nederland. Wat gaan jullie op deze mooie dag doen? Goedemorgen Bert. De Haarlemse burgemeester Berend Snijders vindt dat de veiligheidseisen die aan parkeergarages worden gesteld niet meer van deze tijd zijn en dat we daar wat aan moeten doen. Vorig jaar was er die brand in de parkeergarage de Appelaar... waarbij 26 auto's in de fik gingen en de brandweer de grootste moeite had om die brand ook te blussen. Facebook en Twitterverslavingen kosten werkgevers jaarlijks honderdduizenden euro's. En Johan Kruijff ja. bezorgt niet alleen Ajax roerige tijden met zijn ongezouten nee. mening. Maar ook het aandeel Ajax verwacht de vereniging van effectenbezitters. Is, is het naar beneden al, weet je dat? Nou, er zit wel wat beweging in, Er zit ja. beweging in, ja. okay. Hoort u allemaal straks in Karel. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Parkeergarages zijn brandgevaarlijk, want de veiligheidseisen zijn achterhaald. Facebook- en Twitter-verslavingen van werknemers kosten bedrijven honderdduizenden euro's per jaar. Politieagenten moeten sneller kunnen ingrijpen bij een crisissituatie... en het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Het is ruim twee minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Marielle Beers heeft deze week als standplaats De Wallen. Vandaag op de Zeedijk. Hoe een no-go-area veranderde in een gezellige winkelstraat. Reacties en vragen kunt u kwijt op KRO.nl. De veiligheidseisen die aan parkeergarages worden gesteld zijn achterhaald. Dat zegt burgemeester Bernd Snijders van Haarlem. naar aanleiding van een onderzoek van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Goedemorgen, meneer Snijders. Morgen. Dit onderzoek is gedaan na de brand in uh, parkeergarage De Appelaar in Haarlem, oktober vorig jaar. Hoe is het gesteld met de veiligheid in parkeergarages? Nou ja, Ik denk niet dat je zomaar kan zeggen dat de parkeergarages in Nederland onveilig zijn. Maar uh, wat de, de les is van die brand in De Appelaar garage, met name uh, vanuit het onderzoeksrapport dat daarover is opgesteld door het NIFV, is dat... Uh, dat de veiligheid vooral gericht is op het bieden van een vluchtweg... en niet zozeer op het uh, beperken van materiële schade. En uh, nou ja, dat is uh, voor Haarlem wel een uh, harde les geweest. En ik vind het uh, belangrijk genoeg om dat uh, te constateren... en dat ook op een gegeven moment om de aandacht van de minister te brengen... zodat er ook landelijk een discussie over kan komen. Ja, de maatregelen zijn niet gericht op het beperken van de materiële schade. Uh, geeft u een voorbeeld dan? Nou ja, dat hebben we dus in die appelaar gezien. Dat, dat onderzoeksrapport van, van het NIFV heeft aangegeven dat de brandweer uh, eigenlijk uh, geen kans heeft gehad om die brand uh, op een behoorlijke manier te blussen. Al toen ze aankwamen niet. Omdat uh, ja, de hitte en de rookontwikkeling uh, dermate groot is dat de brandweer eigenlijk uh, nauwelijks iets kan. En uh, nou ja, dat, dat is dan uh, toch een beetje verrassend natuurlijk. Want je verwacht dat, dat, uh, dat de weer onder alle omstandigheden branden uit kan krijgen. Maar bij parkeergarages blijkt dat dus, uh, nou ja, of ondervindelijk met helaas Haarlem als voorbeeld, uh, uh, niet het geval te zijn. Maar en hoe dat, komt dat dan? Want bedoel, brand is brand en dan moet je blussen. Ja, precies. Maar toen die regels uh, over brandveiligheid voor parkeergarages zijn opgesteld, was er sprake van een hele andere... Ja, technieken uh, die uh, bijvoorbeeld in de auto-industrie gebruikt werd en nu is het zo. Dat komt dus ook heel duidelijk uit dat onderzoeksrapport naar voren, dat uh, dat bij autobranden, dat je binnen zijn korte keren dat het uh, bijna duizend graden is en dat het uh, en dat er gigantisch veel rook vrijkomt. Nou, en dat stelt de brandweer dus wel voor uh, hele nieuwe uh, situaties. Dus wij zijn andere auto's gaan bouwen, daar komt het eigenlijk door. Dat is, van de, dat is een van de redenen, ja. is Wat is er dan de... anders aan die auto's, waardoor het zoveel heter wordt? Nou, onder andere het gebruik van allerlei kunststoffen en elektronica. Ja. Maar goed, dat was te, een jaar of vijftien geleden toch ook al wel zo? Ja, nou ja, kennelijk niet. Oh. <laughs> uit dat, nee, uit dat rapport komt dus naar voren dat, ja. die, uh, dat, de, dat de regels dus, uh, wat dat betreft anders zijn... en uh, dat het uh, waarschijnlijk verstandig is als die regels gewoon wat aangepast worden... op die nieuwe omstandigheden. En wat kun je dan doen, praktisch? Nou ja, wat, er, wat, wat je praktisch zou kunnen doen is, uh, maar ja goed, dat is, daarom vind ik het ook een uh, nationale discussie, omdat er ook uh, heel veel uh, geld mee gemoeid is. Dat je kan overwegen om in alle parkeergarages bijvoorbeeld sprinklerinstallaties uh, verplicht te stellen. Ja, nou doen, zou ik zeggen. Nou ja, dat lijkt me vooral aan de landelijke politiek om daar uh, iets over uh, te besluiten. Maar ja, waarom? Dat kunt u zelf toch ook nou ja, doen? Omdat, ja, dat kunnen we zelf inderdaad ook doen. Maar um, uh, over het algemeen is, is regelgeving op het gebied van brandveiligheid natuurlijk een zaak voor de nationale overheid. Het zou een beetje raar zijn. Ja. Als het in Haarlem weer anders geregeld is, dan in het al in van in Maastricht. Ja, maar goed, als een auto uh, in, in de fik gaat op dit moment... en het wordt uh, duizend graden in zo'n garage... Ja, kun je dan die brand überhaupt wel bestrijden? Nou ja, dat is dus, dat is dus een van de lessen uit, uh, uit die brand in die Appelaar garage... Dat dat, feitelijk eigenlijk nauwelijks mogelijk is. Nee. En, eh, nou ja, wat er, er is uiteindelijk in de Haarlem ook wel gebruik gemaakt van een of andere techniek met stuurdrukventilatoren om met heel veel druk de rook en de hitte eruit te krijgen. Ja. Ja, maar dat, dat is uh, nogal risicovol. Een andere, andere mogelijkheid uh, die de brandweer dan aangeeft, dat is natuurlijk brandweertechniek, is dat je zoiets dan smoort, dat je de boel als het ware dicht doet en hermetisch afsluitende drie dagen dicht laat zitten waardoor uiteindelijk ook de brand uh, dooft. Maar gewoon conventioneel blussen... zoals we dat voor de brand weer gewend zijn... dat is dus niet echt meer een optie. Ja, en het probleem is des te nijpender waarschijnlijk... omdat we uh, tegenwoordig ook woningen bouwen op parkeergarages. Hè? Dus het gaat niet alleen om auto's... en de garage ja. zelf. Nee, exact. Dat is, dat is inderdaad zeer nijpend. Want uh, de, de, de regels zijn zo... dat uh, de constructie van een uh, gebouw... het ongeveer 90 minuten moet houden. Ja. En uh, daarna zijn er eigenlijk geen garanties. Dus in die 90 minuten heb je de kans of de, de, de, de gelegenheid en de tijd om mensen te evacueren. Maar er zijn daarna weinig garanties dat een gebouw dan ook daarna constructief in stand blijft. Maar het begin natuurlijk, want dat was bij de Appelaar het geval, pas na twee uur na het ontstaan van die brand was de exacte brandlocatie bekend bij de brandweer. Ja, dat is iets, uh, daar kunt u als gemeente wel wat aan doen lijkt me. Ja, ja, zeker. Dat is, ook, dat is ook een van de leerpunten wel uit dat uh, verhaal. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen dat het altijd in alle gevallen zo slecht, uh, of zo slecht, zo lastig zal zijn. Maar hier was sprake van een, inderdaad een uh, verouderd brandpaneel waardoor het uh, niet helder was waar die brand nou, precies, uh, waar die brand nou zich precies bevond. Althans de haat daarvan. Nee, dat was, gewoon ja. ach, dat was echt achterstallig onderhoud eigenlijk. Nou nee, Nee, dat was op zich een, een deugdelijk en ook goed gekeurd brandpaneel. Alleen als op een gegeven moment uh, de zaak zo onder de rook en de hitte staat... dan gaan alle lichtjes op zo'n brandpaneel mel uh, branden. En dan kun je achteraf dus niet meer zien waar die brand precies was. Dus dat is ook een uh, leerpunt dat er een ander type brandpaneel gebruikt moet worden. Nou zijn in de loop der jaren veel garages geprivatiseerd. Dat betekent misschien op zich niet zoveel voor die veiligheidseis... want die zijn neem ik aan hetzelfde gebleven. Maar uh, misschien wel voor de handhaving daarvan. Doen gemeentes dat voldoende, controleren? Uh, ja, naar mijn idee wel. Uh, het, het is ook zo natuurlijk dat, die brandweer, uh, dat brandweerkorpsen regelmatig uh, op bezoek gaan bij ingewikkelde locaties. Zodat ze weten wat ze moeten doen als ze op zo'n ingewikkelde locatie uh, dat werkelijk een incident hebben. Dus naar mijn idee, uh, ja kijk, die, uh, het komt wel met die, die regels. Die regels die, uh, die, uh, die zijn helder en die worden ook wel gehandhaafd. Maar de vraag is of die regels inderdaad, ja, gezien de huidige stand der techniek, ja. uh, nog wel adequaat zijn. En dus moeten we daar ook eens wat uh, aan gaan doen? Nou ja, dat is, dat is wat mij betreft uh, de kwestie. Want welk niveau van veiligheid willen we in Nederland uh, hebben? Uh, zeggen we, nou ja, wij bieden u het niveau van veiligheid dat u uh, kan vluchten. Maar daarnaast niet uh, dat we bijvoorbeeld uh, auto's kunnen redden en uh, mm -hmm. de constructie kunnen redden. En, en als we dat uh, anders willen doen, dan moeten we, dan moeten we een naar een hoger niveau. En dat is dat natuurlijk wel een, een enorme... Ja. Kostenplaatje brengt op met zich mee. Ja, dat is duidelijk. Goed, uh, de, de beroerde lijn was trouwens omdat u vanaf de wadden onderweg bent naar het vasteland op een boot. Ja, dat komt. ik ben aan het zeilen op het moment. Oh, nou lekker. U heeft in ieder geval ja. wel ontvangst. Ja, zeker. Dank u wel, Bernd Snijders, burgemeester okay. van Haarlem. Dag. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Sinds gisteren mag de 16-jarige schaker Robin van Kampen zich grootmeester noemen. En daarmee is hij de jongste grootmeester in Nederland. Wanneer mag je de titel grootmeester voeren? Schaakdeskundige Hans Boom. Je wordt grootmeester als je uh, drie keer... een uh, bepaald grootmeesterresultaat gehaald hebt. En dat kun je niet in ieder toernooi halen. Dat toernooi moet om te beginnen zelf van een bepaald niveau zijn... Daar moeten uh, minstens drie grootmeesters aan meedoen. En nog minstens uh, vijf meesters in zo'n tienkamp bijvoorbeeld. En dan vervolgens moet je dat resultaat nog eens een keer herhalen. Drie keer. En dit was dus uh, Robins zijn derde keer dat hij het haalde. Uh, dus daarmee heeft hij aan de eerste eisen voldaan. En dan heb je nog een eis. En dat is dat hij een bepaalde ELO moet hebben. En ELO dat is een soort ranking in de Wereldschaakbond... En die ligt voor een grootmeester op niveau 2500. Dus het is een redelijk ingewikkeld proces. En het is maar goed ook dat er uh, uh, paal en perk wordt gesteld. Want er zijn al veel te veel meesters en grootmeesters op de wereld onder ons gezegd. Ja, het is natuurlijk Hans Beum en niet Hans Boom. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen naar... ...goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de Wallen. Want ik zie een meneer staan bij Marille Beers. We staan nu... De kop van de Zeedijk heet, dat begint dus bij het Centraal Station. En dan loopt hij door naar de Nieuwmarkt. En dit was ooit het probleemgebied van de Zeedijk. Hier stonden, het het niet voor te stellen, soms zo'n 6, 7, 800 verslaafden en dealers... als één grote, compacte massa om aan drugs te komen. En u, Jack Cohen, kunt het weten, want u was initiatiefnemer... en een lange tijd ook directeur van de NVZ-Dijk, die de boel heeft aangepakt... Even voor alle duidelijkheid, ik was één van de initiatiefnemers. Uh, belangrijk was dat uh, zowel het bedrijfsleven, de Vereniging Amsterdam City... als het de Oude Stad, die opkwam voor uh, vooral de bewoners... dat die eensgezind waren dat er iets moest gebeuren. En dat de gemeente zo ver weggezakt was... dat ze geen enkel beleid meer konden vormen... om te zeggen van zo pakken we het probleem aan. Zelfs niet met uh, als de man politie continu op de zet, Dijk waren. En ons uitgangspunt was... Dat de enige goede remedie om dit onder controle te houden... een goed, normaal, functionerend, sociaal-economisch klimaat was. Dus en bewoners en ondernemers. Ondernemers volgen overdag, bewoners vooral ook s'avonds en s'nachts. Nou, dat, die formule is uh, gelukt. Uh, en daar kwam dan nog bij dat het ook een van de leukste uitgangsstraten van Amsterdam... zo niet van heel Nederland is geworden. Want nu zie je gewoon toeristen lopen, jongeren... En dat, dat was heel anders, hè, he? in de jaren 70. Dat, ja, nou niet alleen in de jaren 70, Ook voor die tijd natuurlijk al was dit de straat van Zeelieden, oorspronkelijk. Uh, waren er heel veel kroegen, maar die functioneerden redelijk normaal. Alleen toen de heroïnehandel begon, vanuit die kroegen meestal... Uh, was, het, uh, ja, was het afgelopen met een normale straat. U heeft toen met de NVC Dijk uh, panden opgekocht. Ja. Kunnen we naar zo'n pand lopen, dat u daar iets over kunt vertellen? Ja. Er zijn ongeveer van de alle panden op de Zeedijk, schat ik, dat er 60 à 70 procent in handen van de NVC-dijk is. In de loop der jaren opgekocht, opgeknapt en uh, geschikt gemaakt worden, gemaakt worden voor uh, sociale woningen. Dat was een uitgangspunt van de gemeente. Alle woningen die wij hebben zijn sociale woningen. We lopen een klein stukje ja. die kant op. Uh, dan zie je dus winkeltjes, je ziet eetgelegenheden. En daarboven wonen dus gewoon mensen. Ja, zelfs gewone mensen. Ja, nee, dat is, zo is het. En uh, dat is ook een van de formules geweest om uh, die straat leefbaar te houden. Dat die mensen de zee als hun straat gingen beschouwen. En de ondernemers natuurlijk ook. En dat is toch de belangrijkste sociale controle van als er een misstand is... dan hoorden wij het bewijs spreken nog dezelfde dag. En wij waren ook zo dat misstand morgen ingrijpen... Uh, nou ja, dat soort dingen gebeurde. Uh, dat er iemand een harscontage in zijn tuin had. Die werd ook uit de woning gezet. Er stond zelfs in onze contracten, voor wat, er, voor wat het is... Uh, dat niemand verdovende middelen in huis mocht hebben. Ook geen hash. Nou, dat was moeilijk te controleren. Maar het, het gaf een aan hoe wij dat wilden opschonen op een gegeven moment. Want je mocht niks hebben wat ellende veroorzaakt. En vooral bij de horeca moet je daar erg mee oppassen. Daar hebben we ook al grote problemen mee gehad. Als er toch weer... Zaken inslopen die je niet van tevoren kon onderkennen, want dat ging altijd met, uh, ja, met figuren die dan niet rechtstreeks met criminaliteit te maken hadden. Vandaar dat die Bibelwet op zichzelf een hele goede wet is om dat van tevoren al in te dammen. Want dat is heel belangrijk: hè, dat, uh, als die panden eenmaal opgeknapt zijn, dat er dan niet uh, 26 shoharma zaken en uh, 24 uh, ja, ja. mini-markets in komen. Ja, precies. En dat zijn precies die branches waarvan je heel erg moet oppassen omdat je dus niet meteen kan zeggen dat is crimineel en dat is niet crimineel. Uh, en dat er toch een achtergrond is die niet deugt. Ja, dus is dat een idee uh, om inderdaad deze aanpak over de hele wallen uit te rollen? Het hoofdlijnenverhaal is dat een normaal functionerend sociaal-economisch klimaat... dat dat de redding is van alle uh, ellende en alle tussen van alle ellende die er door de toedoen van de criminaliteit ontstaat om dat aan te pakken. Dat kun je niet met politie, dat kun je niet met regels. Dat moeten de mensen zelf doen. Het zijn nog vooral de duidelijkheid. Het is niet de NVZ-Dijk, het is niet de gemeente die dit het probleem oplost. Het zijn de bewoners en de ondernemers die uiteindelijk degene de instrumenten zijn geweest... die dit voor elkaar hebben gekregen. Ja, daar kan ik niks meer aan toevoegen. Dank u wel. Vanaf de zeedijk was dat een bijdrage van Marielle Beers. Straks geluidsoverlast goederen treinen kan met zeker de helft worden verminderd. Maar nu eerst, Facebook en Twitter-verslaving op het werk groeien explosief. En dat kost werkgevers honderdduizenden euro's per jaar. Onze concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland komt er zelfs van onder druk te staan. Wat zegt Dick Trubendorfer, directeur van GGZ-instelling... crisis care, crisis care, wat zeg ik? Uh, in principe crisis care, maar voor sommige mensen is crisis care makkelijker. Oké, okay. dus... Goedemorgen. Goedemorgen. Want in het buitenland wordt niet getwitterd en gefaceboekt? Uh, er wordt ongetwijfeld uh, getwitterd en gefaceboekt... hoewel ik me afvraag of dat in de fabriekshallen van China uh, ook zo het geval is. Nee. Uh, nou moeten we daar niet ons blind op staan op dat soort landen... maar we staan qua concurrentiepositie wel onder druk... Uh, doordat we ontbrekende verslavings op de werkvloer hebben in Nederland. Laten we even het beeld schetsen. U adviseert bedrijven over verslavingsbeleid. Hoeveel mensen schat u dat er verslaafd zijn aan Facebook en Twitter? Poeh, dat is wel een heel moeilijke vraag... omdat daar natuurlijk nog geen kwantitatieve onderzoek naar gedaan is. Nee, want wanneer ben je überhaupt verslaafd daaraan? En wanneer uh, ben je überhaupt verslaafd daaraan? Wat zijn de criteria? Nou, daar kan ik wel iets over zeggen. Uh, je bent uh, verslaafd of uh, je hebt een uh, mate van gewenning die niet gezond is. Als je iets doet wat uh, eigenlijk een beetje tegen je zin is en wat ook negatieve consequenties oplevert. Zoals? Uh, zoals uh, de onmogelijkheid om met iets te stoppen als je ermee bezig bent. Uh, merken dat je tot twee, drie uur s'nachts uh, nog op een social media site zit... of een porno site zit of een gok site zit... Ja. en uh, smorgens om zeven uur denkt van dat doe ik nou nooit meer... en je doet het s'avonds weer. Ja. Als we het even afzetten tegen de rook- en de alcoholverslaving... hoe ernstig is dit probleem dan? Nou, toch wel vrij ernstig. Ik heb al gezegd, er ontbreken nog uh, concrete onderzoeken. Dus ik baseer mezelf grotendeels op uh, een soort van desk research... wat ik dus wel goed in staat ben te doen vanuit mijn hoedanigheid... als directeur van een kliniek. Desk en... research, hoe doet u dat dan? Uh, ik kijk naar uh, de aanmeldingen, ik kijk naar de intakes die Crisis Care doet... en dan vervolgens zie ik dan een substantiële stijging in van het aantal mensen... dat dus ook leidt aan uh, verslavingssymptomen op het gebied van social media. Uh, dat aantal is uh, groeiend, dat is stijgend. En uh, ik denk dat die lijn voorlopig nog blijft stijgen dan weet u ook niet hoeveel het ons kost eigenlijk jaarlijks. Jawel, ik heb een voorzichtige calculatie gemaakt. Ja? Uh, die moeten we nog met een slag om de arm nemen. Wat ik wel oh, hoe kun je dat meten als je niet weet hoeveel mensen er verslaafd zijn dan? Uh, dat is een hele goede vraag. Ik ben uitgegaan van een soort van modus. Uh, laten we bijvoorbeeld als voorbeeld een hip internetbedrijfje nemen... met 100 mensen daarin. Mm -hmm. En laten we nou eens zeggen dat toch al 90% met een smartphone op zak loopt. Uh, dit is trouwens een vrij realistisch voorbeeld... want ik heb het doorgesproken met wat mensen die in die situatie werkzaam zijn. Dan zit de helft van die mensen toch wel... en dat is een voorzichtige schat. Maar als je met een smartphone rondloopt, ben je toch niet meteen verslaafd? Nee, natuurlijk niet. Nee, als je met een smartphone in de rondloopt, ben je niet meteen verslaafd. Je kunt er ook gewoon maar bellen, nog als het goed is. Ja. Maar in de praktijk blijkt dat iedereen elk uur wel eventjes op Facebook of Twitter gaat zitten. Ja. En als je dat nu doet voor een minuut of zeven... dan heb je aan het eind van de dag heb je ongeveer 56 minuten getwitterd. Ja. Twee, 42 in dit voorbeeld, trouwens drie kwartier. Maar laten we zeggen, het gemiddelde uh, Facebook twitteren duurt dan een uurtje. Nou, dat is toch uh, 12,5% productieverlies. Ja. Maar goed, je kunt terwijl je zit te Facebooken of te Twitteren... kun je natuurlijk nog gewoon andere dingen doen ook. Dat is nou juist het, het leuke aan, het fenomeen. Dus is hoe dat erg zo... is dat dan eigenlijk? Nou, dat is maar de vraag of je in staat bent om en te Facebooken en nou, te Twitteren. als je weet, je kunt multitasken, gaat dat best. Uh, dat is voorbehouden aan vrouwen alleen, dacht ik. <laughs> ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. Goed, laten we even weggaan van de getallen en de, en de, en de absolute eenheden. Want de vraag is natuurlijk, hoe behandel je zo'n verslaving? Daar bent u voor. Uh, toch nog eventjes terug naar die cijfers. Want het is wel belangrijk om daar nou, iets van te zeggen. Concreet, ja? concreet hebben we... We dat alcoholverslaving kost ongeveer 2,5 ton... in een bedrijfje van uh, 100 ja. werknemers. Roken kost ongeveer 2 ton in een bedrijfje van 100 werknemers. En we hebben becijferd dat uh, social media verslaving 3 ton kost. Oké, okay, maar goed. En dan werken. gaan we dat. Alcohol en sigaretten, daar kunnen we iets mee eigenlijk. De vraag is even mee. of we dat genoeg doen. Maar hoe, hoe zit dat met uh, Twitter en Facebook verslavingen, die behandeling daarvan? De behandeling daarvan daar steken we in op het niveau van uh, gewoon andere verslavingen. Dezelfde uh, wijze van behandelen. Dat betekent dat we eerst een stop uh, voorstellen, een totale stop. He? Dus niet meer op de social media sites komen. Een stop stelt u voor aan de werknemers... of zegt u tegen de werkgevers je moet het verbieden? Nee, ik denk dat de werknemer daar zelf ook een verantwoordelijkheid in heeft. Naast het feit dat de werkgever een verantwoordelijkheid heeft... op het maken van beleid om trendverslaving. Ja. Zijn die zich dat voldoende bewust in dit nee, land? Nee, niet. nee, dat is de hele strekking. En daar is bent u Het dus feit voor, waarom ik daarmee naar buiten ben gekomen... om ja. te zeggen van joh, we hebben maar in 30% van de gevallen... hebben we verslavingsbeleid. Ik sprak gisteren sprak ik onze bankman. En zonder nou in de details te gaan, want dat zou niet ver zijn naar hem... maar hij uh, werkt bij een bank die tot de top drie van de grote banken behoort. En uh, ik vroeg hem, wat is jouw bewustzijn... omtrent een verslavingsbeleid op de werkvloer? Hij zegt, nul, daar horen wij niks over. Nou, dan hebben we een mooi voorbeeld uit de praktijk... Ja. En ze hebben wel een wettelijke verplichting vanuit uh, Europees en Nationaal... Uh nationale overheid. Oké, okay, nou zijn werkgevers is daar, uh, zich daar straks wel van bewust. Ze gaan die verslaafde Twitter, en, uh, Twitter, Twitter en Facebook verslaafde naar u toesturen. Uh, hoe gaat u die behandelen en wat kost eigenlijk zo'n behandeling? Die behandelingen die worden vergoed door de verzekeraar... als er sprake is van een dwangmatigheid in de, uh, ja. in de handeling. Maar wat kost die? Uh, onze behandeling die kost de verzekeraar... en dat is een uh, hele kosteneffectieve behandeling... concreet minder dan 5000 euro. Zo, dat is nou. pittig. Dat is niet veel voor een verslavingsbehandeling, nee? als je weet dat in het verslavingsveld een gemiddelde behandeling rond de 20.000, 25 25.000 ja, kost. En wat houdt u daaraan over? Wat ik zelf daaraan over hou, ik houd daar een uh, behoorlijk salaris aan over. Dat uh, moet uh, ook wel zo zijn, want ik werk uh, tenslotte ook erg hard. Ja. U heeft zelf 58 Facebook vrienden. Uh, Bent u een probleemgeval? <laughs> nee, ik ben zeker geen plek nee, probleemgeval. Zijn denk ik ben heel weinig. U moet daar wat aan doen. U moet er veel meer hebben. Uh, ja, ik, ik vind het zelf van niet. Ik, ik vind het eigenlijk wel fijn zo. Ik vind het wel lekker rustig. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Ja. Dick Troebenslaag, directeur van GGZ-instelling Crisis Care. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De Europetrain is een gloednieuwe goederentrein... die uitgerust is met een gloednieuw remsysteem... bedoeld om de geluidsoverlast van goederentreinen te halveren. 200.000 kilometer gaat de Europetrain afleggen op zijn testtraject. Johan Ter de secretaris van Koninklijk Nederlands Vervoer. De KNV, spoorweg goederenvervoer. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar rijdt die trein allemaal rond? Die trein die maakt uh, zogenaamde loops vanuit een uh, centraal punt in Duitsland. Een groot testcentrum. En die rijdt naar het hele noorden van Zweden om koude klimaatcondities te testen, naar het zuiden van Italië voor de warme uh, weersomstandigheden. En uiteraard rijdt hij heel intensief over het Alpengebied met steile hellingen. Ja, en hij dat strekt totaal... eigenlijk uh, bijna heel Europa. Hebben ze dan overal geluidsoverlast van het spoor? Geleidelijk aan kan men stellen dat uh, voor, de, voor de omwonenden het steeds belangrijker wordt dat geluid wordt aangepakt. Zeker voor het spoorgoedovervoer, omdat het spoorgoedovervoer steeds groeiender is. Omdat het een heel, hele duurzame uh, alternatieve modaliteit is voor het goederenvervoer in Europa. Ja, Er is dus een nieuw systeem, dat gaat die geluidsoverlast te lijf. Hoe werkt dat? Nou, u moet zich voorstellen dat uh, het geluid eigenlijk veroorzaakt wordt door het rollen van de wielen over de stalen rails. Ja. En beide moeten heel erg glad zijn. De gladder die zijn, de beter je het geluid kan uh, reduceren. Dus het is een taak van zowel de infrastructuur, dus de rails, en uh, de spoorondernemingen, uh, de spoorwegen, om ervoor te zorgen dat die wielen heel glad worden. Ja. Dat gladde van die wielen. Dat, uh, het, het, ruw, het, het ruw zijn van de wielen wordt veroorzaakt hoofdzakelijk door het remsysteem. Het remsysteem van goederenwagens gebruikt gietijzeren remblokken die knijpen op t, zeg maar, de wielband van het wiel. Ja, dat geluid kennen we allemaal wel, hè, geloof ik. Nou, dat, dat hoort u als, als, als, de, als de trein uiteraard remt. Dan ja. is het knarsend en piepend. Maar wat veel, veel uh, uh, groter probleem is ten aanzien van de, de geluidsoverlast... is dat uh, de wielen worden ruw door die remmen, door dat gietijzer. Die veroorzaken ribbels op, de, op de, het wielprofiel, de buitenkant van het wiel. Ja. En als dat rolt, dan maakt dat uh, uh, inderdaad het, het rolgeluid... Oké, okay, dat is de oude situatie. Wat is er veranderd? Nou, dat is de situatie uh, zoals die nu is. Uh, ongeveer 400.000 spoorwagons rijden door Europa. Uh, sinds uh, eind jaren 90, begin jaren 2000... is een nieuw uh, materiaal ontwikkeld... voor het vervangen van de remblokken. En dat veroorzaakt dat de remkarakteristiek van het, uh, van het systeem hetzelfde blijft. Want dat is erg belangrijk. Maar het, uh, het veroorzaakt ook een zeer glad wielprofiel... En dat is vooral uh, dus bij goederen treinen, want passagierstreinen hebben dat al. Hoe kan dat eigenlijk? Waarom is dat niet eerder aangepast? Nou, passagierstreinen, de ontwikkeling met passagierstreinen... die zijn eigenlijk meer uh, gegaan in de richting van schijfremmen. Schijfremmen die, uh, die zitten dus uh, niet op, op, het, op het wiel, maar op de as. Dus het wiel ja. zelf blijft, blijft glad. De, die toepassing is vrij moeilijk uh, op spoorwagons. Uh, ten eerste omdat dan de, er een mengeling komt... van verschillende remsystemen in een trein. En ten tweede omdat het een heel kostbaar alternatief is. Mm. Dus daarom is er gekozen naar alternatieven voor uh, zeg maar het huidige systeem van de remblokken tegen de wielen... Uh, voor nieuwbouwwagens uh, is er al sinds 2006 een oplossing. Dat zijn de zogenaamde K-blokken. Uh, die worden al uh, toegepast. Er rijden uh, ongeveer 10.000 à 20.000 wagons al met die nieuwe remsystemen. In ja. Nederland kunnen we ongeveer zeggen dat 10 à 15% procent van de treinen al voorzien zijn van nieuwe spoorwagons. En die zijn dus al geluidsarm. Ja. En wanneer gaat dit uh, echt operationeel worden? Zodat we inderdaad die geluidsoverlasten, uh, nou ja, dat we daar minder uh, last van hebben? Nou, de ambitie is om toch uh, er, ervoor te zorgen dat uh, tegen de tijd dat uh, de wetgeving in Nederland uh, ons thuis zal uh, toedwingen, uh, ja. uh, eind 2020, dat, dat we uh, voor de, de meeste treinen voorzien hebben met uh, het LL-systeem, LL-bloksysteem, okay. wat zeer, zeer geluidsarm is ten opzichte van het huidige. Dus ongeveer de helft. Oké, okay, dank u wel. Johan Terpoort de, de secretaris van de Koninklijk Nederlands vervoer, spoorweggoederenvervoer. Wij gaan naar het nieuws om tien uur en daarna zijn we terug. Met uh, Johan Cruijff, die zorgt natuurlijk voor onrust binnen Ajax. Maar ook het beursaandeel van de club zal daar de harde gevolgen van ondervinden. Hoort u na het nieuws van 10 uur met Mark Visser. Tot zo. Het laatste nieuws. De leaders of both parties in both chambers have reached an agreement. Het plafond wordt nu verhoogd. Geen belastingverhoging voorlopig. Dus ja, echt veel opgeschoten ben je niet. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Anna en Oerwijk en Dresen... 16 jaar Oor, Deskundigen in de studio. Ik ben heel vaak daar geweest, op allerlei plekken, heel Afrika doordringend. En echt heel erg structureel zie ik het niet veranderen. Radio 1. Dit is geen meer gezicht, want het gaat over heel veel geld. Dus het is heel erg belangrijk dat wij goed geïnformeerd worden. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?